Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Op het Leidseplein in Amsterdam is een gijzeling bezig in de Apple Store. In de winkel is een gewapende man, dat bevestigt de politie, die met speciale eenheden op het plein is. Op beelden op social media is te zien dat een gewapende man een andere man onder schot houdt. AT5 meldt dat meerdere getuigen schoten hebben gehoord in de Apple Store. Het Leidseplein is ontruimd, een politiehelikopter vliegt erboven. De EU kan nog met meer strafmaatregelen komen tegen Rusland. Vanavond werd bekend dat de EU met sancties komt vanwege de Russische troepen in Oost-Oekraïne. Mensen en banken die ermee te maken hebben, voelen die sancties in de portemonnee en als de situatie erger wordt, zegt de EU, kunnen er meer sancties komen. Vanaf 1 maart mogen meer mensen op vakantie naar Europa komen. Reizigers met een Chinese of Indiaas coronavaccin kwamen er bij veel landen niet in. Maar die regels zijn versoepeld. Als het coronavaccin is goedgekeurd door de WHO, mogen mensen de EU in.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 Deze verpleegkundige legt uit hoe het werkt. De patiënt gaat eigenlijk trainen op zijn eigen zenuwbanen en zijn eigen pijnbeleving. Daar gaat hij op werken. De bedoeling is dat patiënten afleiding krijgen en meer controle hebben over hun pijn. Het weer nog, vooral in het zuidoosten wat regen. De komende nacht trekt de meeste regen het land uit. Het blijft een paar graden boven nul. Morgen droog, zon en een graad of elf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is nog wat vertraging op de a 10 Ring west van Amsterdam. Tussen knopen de Nieuwe Meer en Amsterdam Geus wel drie kilometer met vijf minuten vertraging. De afrit is daar dicht vanwege een politieactie. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Yes.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 Good old Connie K. op het slagwerk. I've grown accustomed to her face. <middels>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 Wait until full. We gaan het zien. We gaan het horen. Judge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 uitgekoud, simpel tuentje, simpel nummer als uh, When You Smiling uh, toch iets zeer interessants kan maken. We gaan het horen. U mag het beoordelen. <middels>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 Two kiss, or two or three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 I'm with her, I'm glad the boy who's with her is nobody else but me.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 Glow like an incandescent wire Glow for the female of the species. Turn on the AC and the DC This night could use a little brightening Light up your little old bug of lighten When you gotta glow, you gotta glow Glow a little glowworm, glow Glow a little glowworm, and glow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 11 en dan tot 12 uur nog heerlijke jazz. Tot zometeen.